In Guatemala zijn elf mensen om het leven gekomen toen een onbekende het vuur opende op een aantal cafés. Vijftien mensen raakten gewond. De drie bars in een dorp vlakbij de hoofdstad Guatemala stad hadden dezelfde eigenaar. De politie vermoedt dat hij het doelwit was van de aanslag. Hij is om het leven gekomen. De aanvallers zouden lid zijn van de straatbende. Ze zijn in een gestolen auto gevlucht.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 Burgemeester Sobjanin van Moskou lijkt verzekerd van een nieuwe termijn. Hij stevent af op 58 van de stemmen. Daarmee is een tweede verkiezingsronde tegen zijn rivaal Alexei Navalny niet meer nodig. Sobjanin is van de partij van president Poetin. Die beschuldigde Navalny geregeld van corruptie. Het weer, vannacht mogelijk mist, overdag enkele buien, maar ook perioden met zon. Het wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Pound, Echte Janne. Welkom terug bij Echte Janne, de radio show van Pound. Ik ben Jan Versteeg. En ik ben Jan Heemskerk, beeldje op Echte Janne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt straks gaan bellen met 0800 en 121, Maar wij nemen niet meer op, we gaan wel naar New York. Marcel Mesker, een derde set. Ja joh, het is een derde set geworden. Wat heeft Serena Williams haar kansen laten lopen? Ze stond toch 7-5-4-1 voor. Een dubbele break. Nou, normaal verliest ze dat nooit. En zo zie je dat die emoties, die spanning, toch hoog kunnen oplopen. Het werd een tiebreak in de tweede set. En Azarenka gaat daar met die tiebreak vandoor. Ook daarin maakte ze een 3-1 achterstand goed. Knap, knap, knap van die wit Russische dat ze ja, zo'n vechtlust toont en vanuit achterstand terugknokt. Voor Williams is het de 21ste Grand Slam finale die ze speelt. 16 won ze er al. En dan ja, krijg je dit. Als je 31 jaar bent met zoveel ervaring word je dus toch nog nerveus. Ik ben benieuwd hoe ze dit nu oppikt in de derde set. Want ze was tenslotte zo dicht bij de overwinning. Twee punten had ze maar nodig. En nu staat ze in de eerste game van de derde set. Dat gaat nog heel spannend worden. Dankjewel Marcella. Het kan moeilijk anders of we stevenen af op vervroegde verkiezingen. Hoe zal de SP er dit keer in slagen de gunst van de kiezer tot in het stemhokje te behouden? We praten nog even verder met Arjen Vliegendhart. Arjen, euh, nou ja, we hebben het over, die, jij wilt verkiezingen, je wilt regeren. We moeten zo nog maar eens even hebben over hoe dat dan allemaal betaald gaat worden. Want het is natuurlijk heel goed om allerlei nuttige openbare werken naar voren te halen. Maar ik vermoed dat er toch wel iets meer nodig is. En ook wel, waar komt het geld vandaan om het allemaal te financieren? Dat, uh, wij vrezen het ons steeds met grote vrezen dat het uit onze portemonnee is. Maar allereerst, uh, uh, stel, de komende verkiezingen. Hoe gaat de SP nu voorkomen dat dezelfde ramp jullie overkomt die je vorige keer trof? Je was toen notabene de baas van de campagne. Dat hm. heb je me net verklapt. Eh, dat moet toch een vervelende verrassing geweest zijn... dat uh, die, die, al die zetels plotseling verdampten. En, en hoe ga je dat nu voorkomen als ja, het komt? Nee, ik heb wel geleerd dat peilingen dus inderdaad palingen bleken te zijn. Uh, en inderdaad dat wij van heel hoog uiteindelijk op het aantal kwamen... wat we al van tevoren hadden. Dat was in het hele geweld van uh, verschuivingen nog, uh, nog best een redelijk resultaat. Maar we zullen het beter, uh, beter moeten doen. Dat betekent ook dat we ons verhaal goed en helder over het voetlicht moeten, moeten blijven brengen. En dat de mensen uh, ook moeten voorhouden van wat je uh, krijgt als je stemt. En dat uh, moet toch in ieder helderder worden... dat als je dus inderdaad links uit de crisis wil... Dat er eigenlijk nog maar één partij is die dat uh, kan leveren. En dat ja, wij dat, en dat zijn... is nou net weer... Doe, doe je dus net weer wat, wat jullie altijd het Je zet je af tegen de ander en eigenlijk... zeg je daarmee nog niks over jezelf. wie te heb ik me nou afgezegd? Nou, de PvdA denk ik nogal luidkeels. Zonder het zo, de, zo te zeggen nou, dat of is het, niet. Dat is natuurlijk ja, deels wel, ja. Want ja. het is natuurlijk ook wel de teleurstelling. De partij, heeft, de partij van de Oud heeft linkscampagne gevoerd en ja. regeert nu rechts. Uh, dat dus dat, we, zal, dat zal jullie meezitten. het linkse volk zal zich niet twee keer in dezelfde mag je aannemen. Hoewel, je weet het niet. Maar dat kan toch niet Wat is dan het, verhaal, het eigen verhaal wat er zo helder over het voet Nou, volgens mij was dat, begon ik daar voor, de, voor het journaal mee. Dat je ja. inderdaad moet investeren om uit de crisis te komen. Uh, en dat je daarbij de kosten van de crisis eerlijk moet verdelen. Dat is eigenlijk het tweede, tweede, tweede punt. Uh, als je deze week bijvoorbeeld of vorige week hoorde dat de ABN nu weer uh, naar de beurs gaat, uh, dat we daar tussen de 21 en 31 miljoen, miljard... sorry, niemand weet precies hoeveel we daarin geïnvesteerd hebben... en dat we dat dan nu voor tussen de 9 en de 15 miljard... weer gaan verkopen, dan denk ik... dat zijn allemaal maatregelen die we, moet je maar beter niet nemen. Maar je, nee, dat zijn dus dingen... sorry dat je onderbreekt, Jan, dat zijn dus typisch van je dingen. Dat vinden wij dus dan, denk ik, ook. Maar hoe zou je dan ervoor zorgen... want niemand wil ineens 20 miljoen kwijt zijn. Hè? Stel je miljard. Dat, dat miljard, ja. excuseer. Dan maken we dezelfde ja. fout. Lekker bezig. Goed, drie nullen. Maar dan, dan nog, hoe ga je dat oplossen? Is, is, kun je voorkomen dat ze het te snel... Doen, uh, kun je voorwaarden stellen? Dan, hoe ze je je, stel je, je, je je hoeft het nu niet te doen. Er is nee. niemand die je dwingt om dat nu te doen. Dus dat lijkt me allereerst uh, de juiste afweging. En tegelijkertijd kun je ook nog afvragen... moet dat dan naar de beurs? Uh, dat lijkt me ook nog een hele reële vraag. Want dat betekent dat de winsten weer naar het private gaan... op het moment dat de bank in de problemen komt... dat we met de belastingbetaler kunnen uh, ophoesten. Dat hebben we in de afgelopen jaren gezien. Blijt je nou voor het handhaven van een soort nationale bank? Nou, dat lijkt me niet gek als we overwegen welke opties er zijn, behalve naar de beurs te brengen. Dit kabinet heeft besloten, ABM moet weer naar de beurs. Terwijl ik denk, er zijn veel betere opties uh, die we zouden moeten onderzoeken. Eén daarvan is dat we het in staatshanden houden. Twee is dat we er een soort coöperatie van maken. Uh, drie is misschien wel dat we een andere constructie erbij zetten... dat het niet zomaar uh, ten prooi kan vallen aan uh, durfkapitalisten. Allemaal varianten die denkbaar zijn. En die waarschijnlijk beter zullen werken dan uh, het nu 1, 2, 3 naar de beurs te brengen. Oké, okay, verder. Hoe, hoe gaan we de, de, de investeringen nog meer financieren? Zij je nou eerlijk verdelen, hoor. Ja, dat is twee. Misschien moeten we nog eens even uitspreken wat dat ook weer precies betekent. Dat, dat gewoon, betekent dat als, de, als het... Dat zegt ik ook telkens, hè? Ja ja, ja. ja, ja. Als het crisis is, dat je dan van de mensen die het meeste verdienen iets meer vraagt. De sterkste schouder eerst. Het sterkste de, is de zwaarste was, Ik had zo ja. gehoopt dat we het einde zouden halen. zonder sterke schouders te hebben. Maar ja, is, maar daar, maar kijk, met de retoriek van Dirk Samson... was natuurlijk helemaal niks mis tijdens de verkiezingscampagne. Daar waren een hele hoop linkse kiezers erg van gecharmeerd. Het zijn zijn daden na de verkiezingen. die het probleem hebben. Nee, oké, okay, maar we gaan nu even over, over jullie. Ja? Eh, de, kun je op de een of andere manier tastbaar concreet maken. Want, want niemand vindt het erg dat 3,5 gekke rijkaart... uit Zwitserland. Een, een beetje extra belasting wordt afgetroggeld. Nou, ja. Wat mensen erg vinden, mensen die hè, doen we voor het gemak maar even de grote middengroep noemen, de hogere middenklasse, de lagere middenklasse, om ja, en ik. Kwantificeren, ja, ben ik dan de lagere jij de hogere middenklas. <laughs> en dat horen wij daar ook bij? Bij die mensen die... Jan, ik weet niet hoeveel, hoeveel je verdient. Dus uh, dat, uh, dat kan ik ja, je nou, niet maar, zo vertellen. Ja, goed, probeer het zelf, zelf eens een soort van definitie van. Want ik denk dat het, je zegt de terecht duidelijkheid. Uh, mm -hmm. Als je maar voor mij stemt, dan weet je wat je krijgt. En ja, dat bijvoorbeeld, er was heel veel te doen over die inkomensafhankelijke uh, premie zo. voor de ziektekosten. Ja, ja. En, hè, daar was bijna, het kabinet was al niet begonnen en het was alweer er bijna over gevallen. Uh, wij hebben ook zo'n voorstel en daarvan weten we dat het uiteindelijk het omslagpunt van waar je dus meer gaat betalen dan in het huidige systeem, zo rond de 90.000 euro ligt. 90.000 euro? Ja, en ik weet niet of jij dat verdient, maar als dat zo zou mogen zijn, dan zou je iets meer daarvoor moeten betalen. Goed. Maar, is... maar ook daar krijg je gezeur over, want dan zeggen mensen die net boven de 90 zitten ja... Ja, en dan gaat het geleidelijk aan dat je iets meer moet betalen en dan zeggen we inderdaad, als je meer dan 90.000 euro verdient, dan verdien je in dit land een heel heel, heel goed inkomen... dan mag, de, uh, mag je ook in tijden van crisis... iets meer van jou gevraagd worden. Maar dat doe je geen nivelleren? Het gevolg is daarvan nivelleren. Natuurlijk, maar dat is dan een middel... om ervoor te zorgen dat je uit die crisis komt. Ja, maar dan krijgen we toch weer mensen die zeggen... nou, dan ga ik lekker vier dagen werken... dan eindig je precies op 90.000 euro. Dat, zo, uh, dat zou kunnen, maar dat betekent nee, maar dat dus andere, weer mensen, andere mensen weer aan het werk komen... die namelijk die vijfde dag toch gewerkt moet worden. Dus uh, dan zorg je ervoor dat het werk dan weer wat eerlijker wordt verdeeld. Dat zou ik in principe ook niet zo veel gek of, of er mis mee zijn. Dus... Ja, en ik heb niet de indruk dat de mensen uh, boven 90.000 euro... nou alleen voor het geld werken. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland ook gewoon werken. Omdat ze plezier hebben in hun werk. Ja, die zou je er ook wel bij hebben, maar je hebt die ook. Nou, ja, dat mee. gaat ja. er snel af als het... Als het, als het de... Nee, dat is niet waar. Dat is ja, natuurlijk ook een factor. En wat nog meer, huizenmarkt. Gooi je nog, ja, nog eens een de, paar tegenaan. Nou ja, Want die, ik weet, weet je, wat het vaak ook een beetje ding is. Nu roep je, ah, in ieder geval komen ze van zorg, zorgen. Hey, je verdient 90 ruggen, ja, dat kan toch makkelijk. En die paar tientjes, dat is allemaal zo'n probleem niet. Maar het zijn natuurlijk altijd, linksom of rechtsom, zijn... Een paar keer een paar tientjes ja. en het is stapel op stapel op stapel. En uh, waar is de eindafrekening? Uiteindelijk ben je eens 45000 euro achteruit. Gaat het zo ook weer? Hier als als we, wil... Nou, dan moet je wel heel veel verdienen hoor, als je zoveel achteruit wil gaan. Nou, nee, nou nee, het is nu wel zo. Rutte heeft van de weken bij ons afgepakt uh, ongeveer dus, op jaarbasis. Dus, het, als het allemaal doorgaat. Ja, gaat. nee, die plan met de kinderbijslag bedoel je? Nou, nee, ik dacht meer aan de algemene heffingskorting van uh, twee, twee mil ja. uh, netto per, per persoon per jaar in een huishouden van twee werkende mensen. Nou, dat is dan toch 4 mil vertrokken. Ja. Dus okay. Zo gek is dat niet. Nee, en, en dan kom je dus niet uit. En dat je is dus, een rechtskabinet, we... zoals jij het zegt. Ja, dus het, uh, dan ben dat... ik heel benieuwd hoe het uh, linkskabinet gaat. Nou, dan, daarom zeg ik, dan zou je toch iets aan, nu iets minder fixeren op die staatsschuld. En iets meer weer aan het aan de praat krijgen van de economie, want daar doet de regering... Dus je zegt eigenlijk, zeg je, nee, we gaan niet de burger nog harder plunderen... De, de, de Uiteindelijk is de, de, de fundamentele vraag, hoe wil je uit de crisis komen? Wil je uit de crisis bezuinigen of wil je uit de crisis investeren? Dat is volgens mij het grote vraagstuk waar we, uh, we voor gesteld zien. Ligt en... de waarheid niet in het midden? Nee, ik zou zeggen, de waarheid ligt dit keer juist niet in het, het midden. Je moet ook deels bezuinigen en deels investeren. Je kunt Jawel, niet... maar het gaat toch om de volgtijdelijkheid. Wat doe je eerst? En je kunt niet tegelijkertijd investeren en bezuinigen, want dat heft elkaar op. Dus ja. Het is of het een of het ander. Ja, maar er zal gelijktijdig een, een dubbele maatregel moeten werken. U zegt het kan niet. Ja, het kan wel. Je kunt in bepaalde aspecten kun je bezuinigen. Dat geldt je kunt geen JSF aanscha aanschaffen. Dat is een vorm van bezuinigen waar wij erg voor zijn. Maar echt de fundamentele vraag waar ons land zich voor gesteld ziet... en waar denk ik ook Europa zich voor gesteld ziet... is hoe willen we nou de crisis uit? Willen we de crisis uit door ervoor te zorgen dat we bezuinigen... of willen we de crisis uit door te investeren? Nou, de afgelopen jaren hebben we bezuinigd. We hebben gezien waartoe dat in Nederland heeft geleid. Ik zou zeggen, laat die anderen het nou eens proberen. Goed, uh, dat waren inhoudelijk mijn speerpunten. Nou, ik moet geruststellend te, te horen dat, uh, dat, dat, dat je het liever op het uh, op over, overschrijden... van het begrotingstekort afstevend dan het, uh, dan het uh, slopen van nee, de kijk, middenklasse. Dat is natuurlijk wat dat... Engelen, Engelen, de econoom, ook zegt. Hij zegt kijk, je hebt drie dingen. Je hebt de staatsschuld... Je hebt, schuld, uh, bij, bij je hebt de schuld bij bedrijven, je hebt schuld bij, bij, burgers. De, bij ja. de burgers. En waar ga je het eerst saneren? En uh, dit kabinet kiest ervoor om eerst bij de burgers te saneren. En misschien is het wel wijs in de huidige omstandigheden... om die nou juist te ontzien, om die economie aan de praat te krijgen. Ja, maar ik, goed. Nou zijn we de, de, de verkiezingen door. Jullie, uh, jullie weten het uh, zo de voor elkaar te boksen... dat dit keer de peilingen ook gewoon de waarheid worden. Nou, dan uh, is natuurlijk eerst de formatiepoging van Wilders mislukt. En, uh, en hoe dan <lacht> verder? Nou, dan zijn wij aan de beurt waarschijnlijk. Ja, ik he? denk ja. het ook. Hè? Dus nou, wat gaan we dan doen? Nou, dat zullen we zien als de uitslag binnen is. Ik ben uh, weliswaar senator, maar ik ben ook politicus genoeg om te weten... dat je eerst naar de stembus zou gaan. Dat gaan we nog niet eens, want het kabinet zit er nog... en heeft de handen ook niet in de ring geworpen. Dus dat is ook oh, okay, een beetje gek. ik de vraag die ik eigenlijk wil stellen. Is de kans niet groot dat we inderdaad in een soort Belgisch scenario komen... met, met, met een heleboel partijen in uit. We zullen maar zeggen middenaantallen... 20, 25, 15, 10. Dat zeiden we voor de vorige verkiezingen ook. En de uitslag van de verkiezingen was totaal anders. Ja, maar de, ja. Dat we nemen maar aan dat, dat, dat, dat, dat we er daar niet nog een keertje in gaan voor. Nou, dat, dat zou zomaar kunnen. Dat, dat we wel uh, andere partijen krijgen die groot, uh, groot worden... en die wel degelijk tussen een kabinet in elkaar weten te timmeren. Zoals de SP. Zoals de SP. Yes. Maar ja, dan, dan kom je toch op het punt dat hard werken onder het kabinet van de SP... we hebben het net over de, kies, over de, de drempel slaasdrem van 90.000 euro... dan wordt hard werken dus gewoon keihard uh, uh, uh, afgestraft. Met alle respect, ik heb de indruk dat vuilnismannen ook keihard werken... en die verdienen geen 90.000 Dus Hard werken is niet voorbehouden aan degene die heel veel verdienen. Oké, okay, dan wordt veel verdienen wordt dus afgestraft. Dat op het moment dat je heel veel verdient... dan wordt er iets meer van jou gevraagd uh, om de crisis op te lossen, ja... En dat is, dat is niet afstraffen, dat is niet afstraffen. Dat is gewoon ervoor zorgen dat je solidariteit in onze samenleving organiseert. En daar zijn wij voor. Hoe ga je de, de solidariteit geloofwaardig maken als de gewoonte in de afgelopen tiental jaar telkens is geweest... om het eigenlijk als het ware meer erin te snieken bij de mensen... dan dat je van tevoren aan de, aan de, aan de, aan de tafel zegt... jongens, wat, zoals je het nu zegt klinkt het allemaal zo ontzettend redelijk. En de praktijk leert, en het is niet aan de socialistische partijen voorbehouden... Dat, dat, je, dat er gaandeweg telkens weer een dingetje bijkomt en nog een maatregeltje, nog een klein rotstreekje en nog iets. Kun je je ook voorstellen dat mensen daardoor denken. Ja, van, ja ik heb de indruk hoe, de, hoe er in de politiek gecommuniceerd wordt dat dat inderdaad een groot probleem is. Ja. Zou dat dan niet wat helderder kunnen dan? Moeten dat jullie ik... dat niet gewoon proberen? Nou, volgens, te zeggen, mij, uit... ik, volgens mij kun je dat aan mijn partij juist niet verwijten. Wij zijn wat dat betreft van de heldere taal. Dus zouden mensen eigenlijk naar heldere taal moeten luisteren? Nou, naar de heldere taal van de SP, dat lijkt me wijs. Ja, maar de, de, de, dat kan natuurlijk niet... Ja, niet, niet de hele waarheid zijn. Ja, nou, dat weet lijkt je helemaal zeker. Het kan zijn dat wij moeten vluchten naar een belastingparadijs. Maar voor de rest is het vast een ja, heel tijd. Ik denk dat je je programma nog rustig kunt presenteren hier, Jan. Als, als wij aan de macht komen. Oh god, het klinkt er dus zo verschrikkelijk eng. <lacht> <lacht> <lacht> maar goed, misschien moeten we eraan wennen, lieve luisteraars. Um, ja, maar waar zou... ben je nou bang voor? Nou, nee, nee, dat zweeft ik ja, Vertel, je, het nou. Heb vertel mij dat, nou eens, waar ben je bang voor? Nee, dat voor? heb ik je het al uitgesproken. Dat ik, waar ik, nou, een hekel aan heb, bang voor ben. Ik ben niet zo gauw ergens bang voor. Maar ik, zolang als ik al eh, gesprekken over politiek heb, heb ik het altijd over hetzelfde. Ik vind dat bijna niemand ooit eerlijk zegt... wat er echt van, van je wordt geëist voor offer. Als mensen roepen, je moet offers brengen... dan denk ik, nou prima, ik wil best offers ja. brengen... maar wees dan eens een keertje eerlijk over wat ik moet brengen. Oh, nou, nou, ja. we, we kunnen het lang en kort over praten... wat er hier in deze periode is gebeurd. En misschien kon het van tevoren allemaal niet weten... die schattenbouten en is het allemaal een beetje tegengevallen... en hadden ze veel liever duizend euro maar teruggegeven... en nu heb je de belastingen verhoogd. Maar het feit is de zaak is dat ik nu... zo lang na, na, na deze verkiezingen denk... zo, we zijn weer riant in de poepen genomen met z'n allen. Ja. En dat dat, dat zou leuk zijn als dat eens een keer niet ja. zo zou zijn. Ja. En dat is, dat is dan een lief advies wat ik aan alle politici mee wil geven. Als je dan iets vraagt, wees dan tenminste eerlijk over. Die steek ik in mijn zak. Is dat niet politiek? Nee. Dat uiteindelijk wat er gezegd wordt in de campagne. en wat er uiteindelijk van terecht komt, dat is toch politiek? Dat klopt nooit helemaal met elkaar. Nee, dat betekent in een land als Nederland dat je compromissen moet sluiten. Dus dat nooit je verkiezingsprogramma tot de werkelijkheid wordt gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat mensen niet eerlijk moeten kunnen communiceren. Dus de hoop die Jan heeft dat alles wat hij hoort in de campagne... dat het ook is wat hij erin terugkijkt, is dat een hoop een die dat is. Ja, of dat politieke partijen in ieder geval het lef hebben... om uit te leggen wat ze gedaan hebben en waarom. En, en wat je krijgt en wat je hebt ingeleverd. Eén klein vraagje nog. Moeten ja. we niet ook een beetje naar een ander stelsel? Dat we, wat, wat we hier ook een beetje zitten te kloten met iets te veel partijen... waardoor je ook wel nee, dat lijkt, onder, dat nee? lijkt me niet. Dat lijkt me niet de oplossing, nee. De eerste kamer moet er blijven ook voorlopig? Nou, je hebt gehoord, ook voor de pauze ik <laughs> gezegd... Dat, ja. dat, dat in principe wij naar één een, een, een kamerstelsel kunnen. En dat wij daar ook best aan mee zullen werken... op het moment dat de plannen daarvoor komen te liggen. Maar zolang we twee kamerstelsel hebben en die eerste kamer er is... zullen wij in die eerste kamer werken zoals we dat afgelopen jaren hebben gedaan. Oh, ja, ik vond het een, een goed gesprek. Mag ik je hartelijk bedanken voor je komst uh, naar onze studio. Graag gedaan. En, uh, nou, ja. We hadden hem daar moeten aanpakken eigenlijk met zijn best nagegaan. Ja, nee, en hij <laughs> heeft zo'n goede babbel ook. Ja, ongelooflijk. Wat glad. We gaan even naar Marcelo Mesker, even kijken hoe het gaat in New York. Ja, het is uh, spannend. Het blijft uh, leuk. Goed tennis. Vierde game van de derde set zitten we. Het is uh, 2-1 voor Williams. Nog geen uh, breaks. Williams heeft het uh, moeilijk, want uh, ja, is natuurlijk toch aangeslagen na het verlies van die tweede set. Het onnodige verlies, zou je kunnen zeggen. Maar goed, uh, het is nog niet verloren de strijd. Het is pas uh, 2-1 in de derde set. Uh, Williams uh, Azarenka serveert en uh, die staat uh, op 30-0. Dus op weg, zou je zeggen, naar de twee gelijk. Maar goed, we hebben al veel gek dingen gezien qua score in deze wedstrijd. Dus er valt eigenlijk uh, nog geen uh, zinnig woord van te zeggen. Mooi is het wel. Gezelligheid. Nou. Tot later. Dankjewel Marcella. Dan sporten met Leo. Heeft Oranje nog iets te zoeken op het WK? We gaan naar Leo Driesen. Sporten ah. met Leo. Ah. Leo Driesen. Een hele goede nacht, Leo Driesen. En sorry voor de rustige aankondiging. Maar ja, Jan is er niet en, en ik kan dat niet. Ja, ik heb begrepen. Ja. Nou ja, dat kan, kan gebeuren hè? Ja, ellendig hè. Nou ja, hey Leo. Um, uh, uh, België. Bel we, Jan, niet, niet, niet, uh, niet vanuit? Uh, dat heb jij natuurlijk al lang gedaan. Ik zal natuurlijk ja, maar bovendien, Bahama, ik, vind uh, ook, ja. Is, ik vind ook die man die... die, die is man, hij een beetje schoolziek of... Nou, nou en, ja, zou mij niks verbazen, Leo. Die man, die, weet je, ik vertrouw het nooit. En dan, dan, maar, maar goed, ik, dat is niet mooi van me. Dat, is, dat moet ik mezelf aanrekenen. Ik ben een wantrouwig stuk vreten. En, en gelukkig ja. hebben we Jan verstegen. op het laatste moment uit zijn nest weten te trappen. Ja, ik lag lekker in bed. Die lag al lekker te pitten en die moest en op stellensprong sprong hierheen komen. Maar we zijn er. Wijs. En, en Jan niet. En volgende week zullen we ongetwijfeld verslag krijgen van welke duizenden doden Jan gestorven is. Ja, ja, Jan is ziek, maar we zaten bij België. Ja, precies. Uh, Leo, Bel ja. België, België is ons gepasseerd op de FIFA wereldranglijst. Ja. Um, is dat erg? Nee, dat is een logisch gevolg dat zij een beter team hebben dan wij op dit moment... Een, uh... Een, een, een betere lichting hè, kan gebeuren. Oh, oh, ja. dat is, moeten we het, dit is niet een structureel ding. Ik, ik schrok toch wel een ja, beetje. Nou, ja. het structureel is, uh, als, je, als je van. Uh, waar staan we nou? Een 9? Ja. Ik dacht 10, maar uh, laten we het op 9 houden. Als je, uh, als je dan uh, zegt volgend jaar uh, 20 staat... en het jaar daarna 30 en het jaar daarna 40... dan is het een probleem. Dus jij zegt eigenlijk... Uh, qua oranje uh, maak je hier niets. zoveel ah. zorgen, dit is nee, een generatie. We, uh, nee, kijk, België, België zit nu in een... Uh, die, die, die, die, die hebben een uitstekende lichting voetballers. Een paar goede verdedigers. Wat zeg ik? Uitstekende verdedigers. Was zelfs zo goed dat uh, Vertongen en de wereld... Uh, op de vleugels moeten spelen en uh, niet in het centrum staan. Nou, die staan... Uh, in onze herinnering, als de centrale verdedigers van Ajax, Nou, in, in het Belgisch nationale team zijn ze uh, uh, voorbij door, uh, door andere spelers die daar veel beter voor zijn. Kun je nagaan hoe goed ze zijn? En dan, ja, Tembele uh, herinneren we ons nog. Uh, kleine nee. Mechters, die staat er ook niet eens in. Kun je nagaan. Charlie, ja. Ja. ze hebben gewoon... Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook even niet paraat heb. Hoe gaan zij in de kwalificaties? Ja, ze zijn bijna gekwalificeerd. Wat voor pool zit dat? Ja, met Servië, Schotland... Nog een paar van die... Nog een paar van heb ik ook eigenlijk niet zo paraat. Maar ze staan vijf punten op, dus het gaat een kwestie van tijd. Betekent dat dan ook dat jij rekening mee houdt dat zij kans maken om te winnen, uiteindelijk de Belgen? De Rode Duivels? Het WK bedoelt Jan. Ja, ik bedoel het WK in Rio natuurlijk. Maak je die rode Roledales... Je moet je vragen gewoon duidelijk stellen, want je kan wel weten wat jij bedoelt, maar dat weten de mensen thuis niet altijd. Hè? Nee, precies. Dus eigenlijk zou samenvatten... wedstrijd zijn natuurlijk. Nee, precies. Dus de samenvattend denk ik dat Jan bedoelt: gaan de Belgen het WK winnen. Nou, het is in de het is een geschiedenis nog nooit gebeurd dat een uh, Europees land in Zuid-Amerika een wereldkampioenschap heeft gewonnen. Dus uh, dat zal een heel lastige wij worden. Dat, uh, dat, dat dat wordt uh, Brazilië. En uh, als als als als die tenminste gewoon een beetje een normaal team op de been brengen. En, uh... Ja, de finale halen zou wel mooi zijn. En dan is België zeker een van de landen die, die, daarvoor, uh, die daarvoor in aanmerking komt. God, het, dit, dit zijn toch wel berichten die ik toch maar echt... Het net of iemand Chinees praten praat. Is de Belgen in staat om de finale van de WK te nou maken. Nou ja, maar zo lang is het niet geleden dat ze ook bijna zover waren. Het WK wat wij missen in 86. Ja, ja, weet ik nog wel. Met, met, of 82, 82 uh, wat uh, was het? Die, met, uh, die Spits, hoe heet die ook weer? Die, die, die, die, God, was een Paul van Hiemst, nee? Nee. niet geleden. is langer nee, geleden. Jaren, nee. Nee. Nee, hoe heette die spits? Ze hadden zo'n geweldige spits. Die, die, die, die, die, volgens mij was dat niet tegen de Russen een paar in school. Jan Keulemans. Jan ah. Keulemans, natuurlijk. Natuurlijk. Jan Keulemans. En, de, en de geweldige commentator Rick, Rick Blijf rustig, Jan! Ja, Ik hoorde het nog zeggen. Ongelooflijk. En, en jean iets af. Nou, toen hadden ze toch de halve finale tegen ja. Argentinië. Ja, precies. Dus uh, je kan het kan ver komen als je een ja, goede man. lichting hebt. Hè? Nou, goed. Hey, en, uh, nou, dan, dan moeten we het misschien toch even één seconde nog hebben over. Uh, ik heb niet gekeken trouwens hoor, maar de Zeepart. Uh, ik heb begrepen dat het niet een schitterende wedstrijd was Ja, dat is toch erg? Nederland. Dat was toch heel erg? Wat vond jij daarvan, Leo? Ja, het is toch heel erg dat, we, dat je eerst een voorsprong pakt na zo snel, na twee minuten en dat je dan uiteindelijk gelijk speelt? Dat is toch erg? Helemaal ja, kunnen winnen in de laatste minuten, nog twee open kansen. Nou, Estland hebben we twaalf jaar geleden nog voor het laatste dag gespeeld. En toen uh, hebben we het ook op het nipje nog gerust nog twee en achter. Heel lekker, In de laatste negen minuten. En we hebben gewoon... Uh, ja, wat een beetje de bak is bij Nederland. Dat uh, goed gaat, gaat, het, uh, gaat het heel goed. In de eerste kwartier hadden ze gewoon met 3-0 voor kunnen staan. Moeten staan. Gewoon uh, eenvoudig kansen benutten. Snijder had bijvoorbeeld na de 1-0 van Robben een enorme kans op 2-0. En dan is zo'n wedstrijd gewoon klaar. En wat wel heel erg tegenviel, is dat ze nadat het uh, onverwacht gelijk werd, want dat was ook eigenlijk niks, uh, dat het zo ongelooflijk ver terugviel. En? Maar aan de andere kant, uh, kijk, Nederland gaat zich uh, uh, dinsdag plaatsen voor de WK, dat is klaar. Ja, en, we uh, hoeven we niet uh, nog te verwachten, ik kan rustig gaan zitten dinsdag, niet dat ik bang hoef te zijn dat we nog tegen een onverwachte nederlaag in Andorra oplopen. Nee, wat wel leuk is, is dat uh, normaal gesproken Johan Cruijff daar altijd is, hè, bij die wedstrijd in Andorra en Barcelona, daar in de buurt. Uh, uh, um, uh, uh, de vorige keer toen heeft uh, dat Nederland daar tegen Andorra speelde, was uh, de, de, de buurtwedstrijd. De enige wedstrijd ook van Barry van Gelen bijvoorbeeld. Die, uh, die uh, werd toen na afloop nog in de katakombe door Johan Kruijff toegesproken. Uh, nou, <tot> uh, met van: Nou, zei Johan, toen letterlijk: Geniet er maar van, want uh, die ga je nooit meer meemaken. <lacht> Ja, dat was leuk. En dat was ook zo. Ja. Maar Cruijff is er dus niet, want uh, ja, Van Gaal is bonscoach. Dus, uh, nee. Ja. Kruijf, zeg maar. En bovendien is uh, Johan Cruijff dinsdagavond bij uh, televisie een uur lang bij Onbetto. Oh, had, had, had Vanwege uh, Ajax tegen Bas Loden natuurlijk. Sorry Jan, stel je vraag. Ja, dat zal wel gemakken wel eens met de foundation. zijn. In ieder geval wel leuk, toch? Ja gezellig. Altijd leuk. Uh, had Van Gaal nou iets anders moeten doen in de wedstrijd tegen de Esther? Nee, joh, dit is ook allemaal niet van belang. Kijk nogmaals, wat ik al zeg, ze zijn, ze zijn, ze zijn gekwalificeerd. En uh, uh, het is allemaal verder is het uh, spielerij. Waar het om gaat richting, uh, richting de WK is dat, dat, dat je moet hopen dat Robbe en, en uh, Van Persie fit zijn. En, en, uh, en dat een van de middenvelders uh, van de vaart snijder, dat hij ook fit is. En uh, voor de rest uh, maakt het niet zoveel uit wie nee, je wordt. Wat ik helemaal verlol bedoel je? Nou ja, kijk, als je Robbe en, en van Persie hebt. En je hebt verder een, een redelijk functionerend elftal, dan kun je een aardig eentje komen. En misschien moet je toch wat aan de verdedigende kant uh, niet meer denken aan jongens als Martin Zindy en in de Vrij in eerste instantie. Maar misschien, ja, misschien kijken of Rinus Zister wel nog zin heeft om een potje te voelen, want die heeft niks meer te doen. <laughs> ja, nee, maar ik bedoel, types als uh, Rinus Zister wel. Hè? Douglas die heeft een uh, Nederlandse nationaliteit uh, behaald en is uit de pikje. Maar ik denk dat we toch eens naar dat soort types moeten gaan kijken. Veel meer dan, uh, dan, dan dat je het probeert te doen met jongens die aan de bal waren zijn. Maar ja, ja. Maar je een als verdediger de... moet ook een bal weg kunnen wegrossen. En ja. dan voetballen is allemaal wat minder interessant. Hey Leo, maar, nogmaals, die... ja. nogmaals, we moeten ons geen zorgen maken als Robben en Van Persie fit zijn. Dan vertrouw ik erop dat hij zes weken die vergaal krijgt richting de WK's. Het seizoen is afgelopen, dat hij dan wel iets anders in elkaar uh, weet te rotten. Hé, hey, en nog even vlug, wat wordt er tegen de Andorre's? het uh, dan wordt het, uh, het uh, 4-0. Zo, oh, mooi. Hé, oh. hey, uh, we hebben natuurlijk wel even tijd nog om dan de Lupi-League -lup door te nemen. Nou, er is geen Eredivisie het uh, dit weekend. Ja, ik wil het wel heel even terugkomen oh. vorige week. over die, Dat ik uh, toen uh, min of meer gedikt werd om even te aan te geven wie de kampioenskandidaat zou worden. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, nee, één dag voor het sluiten van de markt, ja. Ja, weet je wel, dat was toch een beetje vals. Maar ik, uh, ik wil het even herroepen. Voor mij wordt het. Twente. Zeg dat gaat top? Ja, 20. Oké, okay, top. 20. Nee. Ja, en en dat... dat komt natuurlijk omdat ze Tadic. Uh... Tadic gehouden en, uh, en een hele leuke uh, lichting op het middenveld neergezet. Jonge jongens. En, en er komt nog wat. Uh... Er komt nog wat talent ook in de voorhoede bij. Dus uh, dat, dat, uh, ze hebben die, uh, hoe heet dat, uh, uh, corona. Dat is echt een heel groot talent. Die is net aangekomen. Daar gaan we nog een hoop veel plezier uh, van beleven. Zetje nou, kampioen. Mooi, nou fijn, prima. Hé, hey, en, uh, en de... leuk nou, hè, voor Achilles. Voor Achilles, leuk hè. Achilles heeft gewonnen. Ja, Achilles van Ajax. En als je de Griekse mythologie bekijkt, dan staat Achilles ook boven Ajax. Hij was Achilles net even de grotere held uh, in, in de slag om Troje ja, dan Ajax. Ajax is een, een beetje een lompelul. Lul. Achilles was Brad Pitt, zeg maar. Nou, stond er. In 1 ik dacht dat Brad Pitt en en Achilles was. Nee. Ja, huh? ja nee, mag je. Ja. Ja, ja nee, Achilles, leuk. We hebben het even over de film over, over Troye, Troy, Troy, waar ze alle twee waren, die, die boys. En dat Brett Pitt dan Achilles speelt. Maar dat is verder onbelangrijk. Ja, maar de, begint, met de, begint de dan, film is het allemaal weer... een beetje. Je moet de Griekse mythologie er goed op nalezen. Dan zie je dat Aijs en Achilles ook een keertje geholpen. En dat hebben ze vandaag ook weer gedaan, geloof ik. Ja, precies. Ja, want ben, je, ben je nou al een beetje gewend aan dat gedoe met al die rare amateurs... en belofte elftallen erbij? Ja, want dat, dat gaat ze zelf wel zijn plekje krijgen. En je ziet ook dat het... Dat het uh, uh, ook voor die belofte helftallen uh, allemaal niet zo heel erg makkelijk is. Nou, uh, was er een beetje huil vandaag. Uh, nou, dat zit ook wel mee. Maar uh, Ajax, uh, uh, zei: ja, we hebben geen spelers. Ze hebben zat spelers. En ze hadden, uh, ze hadden zelfs nog bestaan om Joffrey uh, Castellon op de bank te houden. En zijn, uh, een een spit die in uh, elke divisieclub uh, niet zou misstaan Maar ja, goed, hij dus zelf... Uh, uh, Ajax heeft het contract met die Castellon uh, verlengd. Toen hij nog bij Herakles uh, was uitgeleend, uh, met een jaar verlengd, omdat ze nog transfergeld voor hem willen pakken. Maar ja, nou ja, was er geen club meer geïnteresseerd en nou zitten ze nog een jaar met hem, dan laten ze hem ook niet spelen. Ja, nou vandaag moesten ze wel, omdat er uh, bijna geen spelers beschikbaar waren. En dan denk ik ja, als je zo met je spelers omgaat, dan vraag je jezelf ook wel een beetje om problemen. Want hij kwam erin en hij scoorde. Had hij gewoon de hele wedstrijd gespeeld, dan was het probleem alweer minder groot geweest, denk ik. Goed, nou, Leo, uh, volgende week en zelfs dat weer. Ja, uh, dat doet het uitstekend, hè? De Jupiler League. Ja, we gaan verloren zaterdag, maar 13 punten uit 7 wedstrijden is ongekend, hè? Onvoorstelbaar, echt onvoorstelbaar. Oeh, En, en Ja, geweldig. En, een verklaring voor het plotseling... hoe is het met de reuze Croquet? De reuze kroket. Ja, daar hadden we het toch ja. over vorige week: dat hij hem niet meer mocht. Het <laughs> over het frikandel, ik, ik zeg Oh, sorry. Nou, weet je. Daar wil, wil ik nog wel het volgende over zeggen. Ja, dat ja dat komt weet ik niet. Het was een contract dat is opgezegd met wederzijds goedvinden, zakelijk uh, ja. geschil. Maar nu is er een hele kleine groep supporters. En uh, kijk dat hij daar tegen produceert, is ook allemaal prima. Maar uh, ze gaan wel hele, ze gaan veel te ver. Ze hebben zelfs. Uh, tegen uh, de directie, dat zijn twee hardwerkende mensen. Ik ken ze goed, en ik doe dat voor heel weinig. Want het moet meer je hobby zijn dan dat je geld verdient aan Telstar. Ja. Maar als mensen dan uh, bedreigingen moeten gaan ontvangen... omdat er even een meer verkocht worden... dan denk ik, uh, nou, nou, uh, nou, is het nou, nou, nou. Leo, uh, je hebt goed gesproken, dankjewel. Sports Telstar, trek ik je aan, je weet wie je bent. Leo, hartstikke bedankt. Ja, dank Leo. Het was, uh, het was heel leerzaam en helder. Uh, Fijne nacht, maar zeker ook geen C-Mac dan? Uh, jawel, natuurlijk is een C-Mac. Oh, uh, ongetwijfeld ook veel nooit. Goed zo. Dag Leo. Dag Leo. Bye. Bye. Echte jammen. Wij gaan nog even naar Marcella in New York, want hoe staat het daar inmiddels voor met de dames? Ja, nou ja, het is maar weer eens Serena Williams die voorstaat met 4-1. Zo stond ze in de tweede set ook. Ja, Het is maar één breekvoorsprong. En ja, Williams die moet uh, eigenlijk naar die 5-1 komen. Dan heeft ze een beetje een buffertje om het uit te serveren. Want kennelijk uh, is ze op van de zenuwen. Het lijkt ook alsof ze ja, veel minder plezier heeft op de baan. Dat ze minder geniet. Dat ze echt die druk vult om te moeten winnen in eigen huis, in eigen land. Dan uh, Azarenka. Azarenka, vechtersmentaliteit van je welste. Mooie wedstrijd. 4-1 nu in de derde set voor uh, Williams. Nou, we zullen het zo weer merken hoe het afloopt. Spannend, spannend, spannend. Jammer, het niet kunnen zien, alleen kunnen horen, maar dat is wel heel gezellig. Goed, Roos is er niet, maar hij is er wel. Gelukkig is alles bij het oude met onze Martin. Een schokkend onderzoek heeft uitgewezen dat vrouwen tegenwoordig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 Van hun gouden wijn en gaan gewoon weer meer dan één keer per week met ons van Wiepestein. Denk daar eens over na. Tot volgende week. Overigens snap ik niets van mannen die dat, die dat vies vinden. Toon eh? eens lef, shit ein MUZIEK <laughs> oh. Halbe Zijlstra ging uitwandelen aan het strand met Alexander Pechtot, maar Diederik Samson was bang dat de hele sociale agenda wel kon schrappen... als D66 in het kabinet zou stappen. En zo bleef alles bij het oude. Of zou het toch anders vervaagd had dan D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven? Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Kees Verhoeven van D66. Een goede nacht. Nou, jullie zijn eindelijk zo groot in VVD. Blij? Eh, uh, ja... Die peiling bedoel je? Ja, natuurlijk. Dus door het heb, nieuws je de gezien, uh, heb je ook gezien dat we, dat we acht zetels virtueel meer hebben dan PvdA? Ja, maar daar wou ik zo direct even over oh. beginnen. Ik oh. hey, bedoel, oh. dit, dit als, dit als, dit als. Jullie zijn toch, nou ja, althans, dat waren jullie vroeger iets meer liberaal verwant aan de VVD. Dus ik dacht, nou ja, misschien het is het even leuk dat jullie dan nu de grootste liberale partij van Nederland ex-ECO zijn. Ja, het zijn natuurlijk maar peilingen, hè. Ja, maar dus ja, we, ja, moeten, we, moeten het, we moeten het nog waarmaken bij de volgende verkiezingen. Maar goed, het is goed nieuws. Ja, en, en, en, uh, ja. ja de PvdA is ver, ver erg, hè, voor, voor de PvdA. Erg, erg. Ja, nee, het is nooit leuk om je concurrenten dan, uh, ja, natuurlijk uh, dan, wel. Dan, ja. dan nog een schot na te geven. Dat zou ik uh, zelf in ieder geval mooi doen. Deze toch, uh, deze toch wel, want dit is dus... Maar, elf is, maar elf is wel weinig inderdaad. Ja, dat nee, maar en dit is bovendien, is dit die club die jullie er dus niet bij wou hebben, ja. bij het strandoverleg. Dus dat kleine duwtje kan er nog even tegenaan? Ik zou moeilijk zijn. Uh, nou, laten we het zo zeggen, het is altijd goed om te zien dat uh, deze dat 60 nu boven de PvdA zit in de Peilingen. Maar laten we vooral even wachten totdat de gemeenteraadsverkiezingen zijn. En dus kijken of we, er dan, uh, of we dan meer zetels halen dan de PvdA. dan is het pas echt wat waard. Ja, precies. Maar nu nog heel even over uh, de, de, de grote verwarrende, be, verwarrende toestand van, van de week. B, b, hoe zat het nou op dat strand? Ja, wat is, wat, is daar nou gebeurd? Ik heb daar nou vier theorieën over gelezen en ik denk, ik vraag het gewoon aan Kees, want die weet hoe het zit. De, de, de, is er nou ja of nee gewandeld? Uh, het pechtold zichzelf aangeboden, hoeveel ministersposten moesten er komen? Waarom heeft Dierik nee gezegd? Wat is er gebeurd? Uh, ja, jullie willen natuurlijk even over de zomerflirt praten. De zomerflirt? Ja, ja de, de zomerflirt. De zomerflirt, ja. of wel, de Die Diederik heeft al zomerflirt, hoor. Wij ja. denken, wij, wij denken dat, dat dat er gewoon dat, dat, dat, dat Alexander Pechtold dacht... nou, dit is mijn kans, ik pak twee ministerspostjes... ik help die jongens met, met, met dat gekke gedoe de, de, door de winter heen... En, en dat is een goed idee. In alle oprechte goedheid, hè, van die die heeft. Ja, die heeft hij. Ja, al die goedheid die die, die die zijn, die is zeker aanwezig. Nou ja, weten jullie, het, uh, kijk, parlement, dat, uh, dat betekent praten... He? Het ja. parlement dat, dat heeft een, een, een politici praten met elkaar. Dat het kabinet op dit moment met de oppositie praat als je nog ongeveer 30, 35 zetels over hebt. En je dus uh, niet zoveel besluiten kan nemen omdat er geen meerderheden zijn. Nee. Ja, dan praat je met elkaar. Nou, dat is dus gebeurd. Uh, begin van uh, afgelopen zomer uh, zijn er allerlei gesprekken geweest. En daar kwamen we nu ineens afgelopen weken de raarste... Uh, theorieën, uh, complottheorieën, strandwandelingen en allerlei andere dingen uitvoeren. Volgens mij is het heel normaal dat, uh, dat twee politici of drie politici van verschillende partijen. die ook nog op een aantal onderwerpen best wel wat met elkaar zouden kunnen doen. Uh, om beleid verder te krijgen, uh, dat die met elkaar praten over de situatie in het land. Volgens ja. mij is dat wat er gebeurd is. Oké, okay. en er was, er was volgens jou op geen enkel moment. zoals VVD en PVDA in koor beweren. Geen enkele sprake van dat er, dat er misschien de, de coalitie uitgebreid zou kunnen worden met één partij, zijnde D66. Zo om het geheel in ieder geval op die manier wat zeggen, meer staatsrechtelijke relevantie te geven. Nou, om, het om het geheel een wat, wat, wat, wat scherper politiek niveau uh, te geven. Bedoel nou ja, of, ja. of wat draagvlak in de samenleving misschien ook. Nou ja, dit, kijk, ik was er natuurlijk niet bij. En hoe zo'n gesprek precies gaat en wat allemaal precies wel en niet aan de orde is geweest. Dat, daar zijn inderdaad heel veel verschillende versies uh, over ontstaan. Uh, de conclusie in ieder geval is dat er niks uitgekomen is. Nee. Uh, en wij hebben natuurlijk, uh, jullie hebben het gelijk en alle andere media ook hoor, gelijk over poppetjes en... Uh, ministersposten en andere uh, dingen ja, he, uh, Binnenlandse Zaken was het best leuk geweest. Ja, pech dat we zijn. Nee, het gaat natuurlijk vooral om de inhoud. En uh, ja. Wij, ja, hebben het gaat om aantal, wij hebben altijd een aantal een aantal eisen altijd gehad de afgelopen jaar met dit kabinet. Uh, en nou, die, ja, ik heb wel vaak met jullie aan de telefoon gezeten. Uh, ik heb al eerlijk gezegd, er moet gewoon geld naar onderwijs toe en er moet op tijd hervormd worden. En niet alles moet uitgesteld worden, dat eigenlijk D6 zegt. Als niet kan het geld hebben. Dan gebeurt er dus niets. Nee, maar dat gezegd hebbende, en inderdaad, dat hebben we wel eens besproken. Maar er is natuurlijk nu. Toen waren jullie het ook roeren met Ja, nee, sterker nog, nog steeds. Maar er is natuurlijk inmiddels weer wat een ander gebeurd. Sterker nog, we staan voor Prinsjesdag. Sterker nog, alles is er ongeveer al uitgelekt. Wat vind je ervan, wat je hoort van de plannen van het kabinet voor 2014? Ja, de 6 miljard invullen, uh, er zit gewoon teveel, uh, uh, aan, in ieder geval weer aan plannen in, om lasten te verzwaren. Dus meer belasting te betalen door bedrijven uh, en door... Uh, door nou, mensen. niet alleen bedrijven? Nee. Nee, inderdaad. Uh, ook, ook een heleboel uh, uh, mensen van bepaalde, die in een bepaalde situatie zitten, uh, ouderzorg, kindertoeslag, dat soort dus dingen, die gaan er allemaal al genoeg op achteruit. Algemene uh, heffingskorting? Uh, ja, precies. Ja? Uh, uh, die gaan weer meer betalen, dus dat, dat is natuurlijk niet goed. Nou, niet goed mag je er nog heel even bij stilstaan. Druk je je niet een heel klein beetje voorzichtig uit. Niet goed. Lig aan de geel jongen. Ja, dat is wel zo. Kijk, ik, ik ben natuurlijk... Maar dit zagen we natuurlijk al aankomen. Kijk, we hebben in 2006 al gezegd... Gaan nou we eens wat aan die arbeidsmarkt doen. Ja. En als je dat doet... Dan kun je daar miljarden mee besparen. Uh, uh, doe op tijd dat aan de woningmarkt. Nooit gebeurd. zijn ze nu een klein beetje mee begonnen. Dan kun je ja. miljarden mee besparen. Ja, uh, dat is allemaal niet gebeurd. Ja, dan kom je op een gegeven moment in de situatie... Dat je snel geld nodig hebt. Dat is eigenlijk wat, wat er nu aan de hand is. Snel ja, geld nodig ja. is. En dan ga je belastingen verhogen. Ja. Uh, nou ja. ja, ja of je zegt, heeft je zegt, hij zegt hij eigenlijk... Zegt, dat mag niet. En wij zijn daar ook kritisch over ja je zegt Eigenlijk van, van we verhogen geen belastingen maar we houden toeslagen plotseling in. Dat is ook nog zoiets leuks. Nee, we hebben helemaal geen belasting verhoogd. Wel, nee, natuurlijk niet. Je hebt alleen de, de, de, de, de schalen bevroren en je hebt elke toeslag die iemand ooit had gehad, heb je van hem afgepakt. Maar goed, voor de rest gaat het prima. Maar dit is toch, toch steeds, je zegt het net zo al dit zijn dus dingen die herhalen zich. Hoe gaat dit nou opgelost worden? En vind je dat het goed is dat Rutte nou denkt, ik gooi het er gewoon maar in en we zien wel hoe het in de Eerste Kamer valt? Is dat slim? Uh, of het slim is, dat kan, ik, dat kan ik niet beoordelen. Ik kan me wel voorstellen dat, en dat geldt ook voor ons... Hè, we, we hebben natuurlijk nu gezien dat de afgelopen jaar zijn er allemaal akkoordjes gesloten zijn. Een woonakkoord, ja. een energieakkoord, een sociaal akkoord. En, uh, dat, dat heeft tot allerlei uh, verwaterde plannen, nog weer verder verwaterde plannen geleid. En tot allerlei mensen die achteraf weer zeiden, wat hebben we nou eigenlijk afgesproken? Dat schiet niet op. Uh, nee. Dus ik kan me wel voorstellen, we hebben wel altijd gezegd dat het kabinet moet regeren. Uh, en ze moeten dus gewoon besli beslissing nemen en wetten naar de Tweede Kamer te sturen. Nou, volgens mij hebben ze nou wel besloten van we gaan niet meer alles uh, helemaal voor uh, kouwen, Maar we gaan gewoon kijken of ze tegenstemmen of dat ze voorstemmen. Nou, okay, ja. Als dat gebeurt, dan hebben we in de Eerste Kamer straks toch het verhaal dat er zes wetten weer terug gaan naar de Tweede Kamer. En dan komt het toch allemaal weer kraken tot stilstand. Mutatie op, op amendement, op, op, op, op, op, op nieuw plan. Op, hoe kan dit nou gaan werken? Ja, dat wordt lastig. Ik denk dat het enige wat, wat, wat kan gaan merken is als er een aantal goede voorstellen worden gedaan. Uh, uh, dus, dus, dus niet de plannen nu nog weer verder verslappen om, de, om te hopen dat je tot een soort van uh, uh, vertraagde uh, uh, manier van, van wetgeven komt. En dat je uiteindelijk misschien ergens een keer een meerderheid haalt. Volgens mij moet je gewoon twee dingen doen. Goede voorstellen snel naar de Kamer sturen. En ten tweede hopen uh, dat de economie weer gaat aantrekken. Uh, dat je zeg maar een aantal. Ja, er zijn wel lichtpuntjes toch? Ja, hopen, dat uh, is hopen is er niet iets wat je doet. Hopen, je, je, moet, je nou... moet iets doen. Dat moet je wel doen, maar de economie is voor een deel ook niet alleen maar afhankelijk van politiek beleid. Dat, dat, dat is aan de ene kant natuurlijk iets wat uh, zeg maar vanuit de politiek worden de wetten gemaakt en die hebben er invloed op. Aan de andere kant zijn bedrijven en mensen gewoon zelf bezig. Uh, en als ne en Nederland weer vertrouwen krijgt en als mensen weer huizen gaan kopen... Huizen? Dat hoe kunnen mensen naar huizen gaan kopen als we constant die lastenverzwaring ervaren? Nou, mensen kunnen natuurlijk, dat zie je ook, de woningmarkt is wel weer aan het aantrekken. Uh, uh, en als mensen op een gegeven moment denken: van ja, ik heb nu twee jaar gewacht vanwege die situatie, vanwege uh, de onzekerheid die er is, maar nu moet ik gewoon door met mijn leven, ik ga dat huis toch kopen. Of ze proberen toch uh, op de een of andere manier via. Bijvoorbeeld, familie geld te krijgen op wat nodig is omdat de banken minder financieren... maar op een gegeven moment gaan mensen dat weer doen... en je ziet dan dat, dat, dat de consumentenvertrouwen weer wat omhoog gaat... dan heb je wat minder belastinggeld nodig. En dan heb je dus ook wat minder lastenbezwaringen nodig. En dan zou je in een positieve spiraal kunnen komen. Ja. Uh, en ja. dat zou dan uiteindelijk een uitweg kunnen zijn voor ons land. Want we doen het ook nog eens heel erg slecht vergeleken met andere landen. Ja, de, precies. En dat is uh, nog zo'n dingetje. Wat, wat, wat, wat ik nou toch niet begrijp is dat we 23 miljoen uh, tekort hebben... op de, op de, op de overheid volgend jaar. En dat is ongeveer, uh, dat, dat, er is dus niets bespaard. Want wij geven nog steeds elk jaar meer uit, de, de regering, het Rijk. Dus het is niet, niet alleen is het nul, maar het wordt ook nog steeds elk jaar meer dan, dan het jaar daarvoor. Dat... Ja, maar dat... Dat, komt, dat komt natuurlijk omdat er, wordt er bijvoorbeeld al tien of, of twintig jaar wordt gezegd... we gaan, uh, we gaan regels afschaffen, ja. uh, we gaan de overheid kleiner maken. Ja. Uh, nee, dat maar... we al al die dat... jaren roepen, met name door de VVD, die roepen dat altijd, maar die doen het nooit. Uh, dus wat dat betreft was het wel goed geweest als, er, als een partij met wat daadkracht in het kabinet zou komen. Uh, maar volgens mij moeten we eerst maar eens kijken uh, hoe het kabinet de komende weken met Prinsjesdag gaat doen. Uh, hoe de reacties daarop zijn. En als ze geen meerderheid krijgen, ja, dan blijven er op een gegeven moment weinig mogelijkheden meer open. Dat, dat schetsen jullie ook al. Uh, zijn er zijn nog maar twee opties. Of ze gaan praten met andere partijen. Uh, uh, en dan niet op het stand, maar onder een kerstboom of waar dan ook. Om te kijken of er een, uh, een oplossing is. En anders moeten er nieuwe verkiezingen komen. En wat zou voor? Je kunt niet uh, jouw eindeloos hebben. blijven wachten. Het is niet zo dat we nog jarenlang... Een kabinet moeten hebben wat eigenlijk vleugellam is, wat nu, wat nu, wat nu de situatie is. Nee, precies. En ook eigenlijk volgens mij is een mandaat voor zijn kiezers ook al lang verspeeld heeft. Als je ja, de peilingen... daar, ik, daar wil ik nog wat anders over zeggen. Een mandaat van de kiezer en peilingen en alles. We, we hebben ook wel een soort politiek gecreëerd in Nederland, waarbij bij elke uh, uh, besluit dat genomen wordt, wat even niet lekker is, maar wel wat, wat wel heel hard nodig is, dat we dan gelijk allemaal zeggen, oh dan gaan we op een andere partij stemmen. Uh, dus in die zin uh, zou het ook wel goed zijn als we op een gegeven moment... Uh, zouden zeggen we hebben een verkiezingsuitslag... en we geven die partijen dan ook nu de mogelijkheid om uh, te regeren. Moeten ze natuurlijk wel overal een meerderheid in de in hebben. Is dit uh, vooruitlopend op jullie, op jullie eigen deelname aan het kabinet, Kees? Nee, ik ben nee, gewoon is. een man van, van duidelijke woorden. Ik praat nooit met, uh, met nu, mijn mond, ook niet, uh, ja. ook niet in de nacht. Dat, uh, dat, daar heeft het niks mee te maken. Maar het, het is wel zo, dat kijk, als, ik, als ik op een verjaardagsfeestje ben... Begin, beginnen mensen over de situatie in Nederland. Heel veel mensen hebben wel zoiets van, er gebeurt niks. Zijn het kabinet gewoon zat, want ja. die doen niks. Nee. En dan zeg je, ja, het is ingewikkeld. Oké, okay, het kan me niks schelen. Ik, heb, ik wil een kabinet hebben dat gewoon dingen doet dat nodig zijn. Uh, en volgens mij, als je... Een verhaal erbij hebt, kun je ook nog wel aan mensen uitleggen dat het uh, impopulaire maatregelen kunnen zijn. Dus hetzelfde dat je in de trein zit, uh, als die stilstaat, dan wil je weten waarom die stilstaat. Als je niet weet waarom die stilstaat, dan word je eigenlijk een beetje uh, geïrriteerd. Ja. Uh, terwijl je best wel kan hebben dat je een keer een tegenslag hebt, of dat er eens een keer beleid wordt gemaakt, nou, of, uh, je, wat misschien uh, niet leuk is. Op deze, deze begripvolle noot, uh, Kees, dan danken dan, we dan, dan je hartelijk voor dit verhelderende gesprek. Ja. Ik ben heel benieuwd wat er gebeurt de komende paar weken. We gaan, het, we gaan het zien. We gaan het meemaken. En, en misschien bespreken we het dan alweer een keer. Laten we dat zeker en dan, doen. En uh, dan houden we tot die tijd uh, ons hart vast. <laughs> met, uh, Houd moed. Met alles wat we hebben. En onze moed ook, sowieso Zo is het. Goed. Oké, okay, Keeshoeven, hartelijk bedankt. En een fijne nacht verder. Dag Dag Kees. Het beste en fijne nacht. Het Haags geluid. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het is afgelopen. Ja, het is uh, afgelopen. Serena Williams toch hoor. En uh, niet zo'n klein beetje ook. 6-1. Patsboom in de derde set. In uh, totale tijd van 2 uur en 45 uh, minuten. De langste uh, US Open finale bij de vrouwen sinds 1981. Toen waren dat Martina Navratilova en Tracy Austin. Uh, knap van Serena Williams dat ze na zoveel uh, ja, tegenslag... want uh, hoe liet ze die voorsprong uit haar handen lopen? Dat weten we nog niet. Dat horen we straks in de persconferentie. Maar toch heeft ze de mentale veerkracht om die wedstrijd uiteindelijk te winnen. Het is haar 17e Grand Slam overwinning. Komt ze mee op gelijke hoogte als Roger Federer. En ziet ze nog maar één Grand Slam titel af van de legendarische Martina Navratilova en Chris Evert. Azarenka ja, die heeft geknokt voor wat ze waard was. Nummer twee van de wereld, vol vertrouwen, heeft gegeven wat ze, hard, uh, wat ze had. Heel veel passie laten zien, vechterslust, dus uh, alle hulde ook uh, voor uh, Victoria Azarenka. Een mooie finale hier uh, in New York met uiteindelijk wel de terechte winnares Serena Williams. Dankjewel. Dan een nieuwe troef in de strijd tegen obesitas. Een poeptransplantatie. Ja, dat zei ik echt. Opzienbarend wetenschappelijk nieuws in Echte Janne. Wij bellen met internist Max Nieuwdorp. Een hele goede nacht, Max Nieuwdorp. Nee, nacht. Meneer Nieuwdorp, gezonde poep van een gezonde donor... zou heil zijn, kunnen zijn voor de darmflora. Dat mag u wel even uitleggen, want daar snap ik heel weinig van. Nou ja, wij, wij denken dat dunne mensen gewoon uh, betere, betere bacteriën hebben... die. Uh... Te kunnen voorkomen dat je, dat je dik wordt en suikerziekte krijgt. Ja, uh, dat, die, er is niet, en, en, en wat voor bacteriën zijn dat dan? Kunt u wel iets preciezer over zijn? Ja, Waarschijnlijk zijn dat bacteriën die uh, minder goed in staat zijn... Uh, het vet wat je eet en de suikers... om die uh, um, ja, ja, zodanig om te zetten dat je lichaam ze op kan nemen... in het bloed kan uh, ja, opnemen en daarmee in het vetweepsel. Dus die bacteriën zorgen eigenlijk voor dat het vet en het suiker wat je eet... dat die eigenlijk onverteerd... Uh, ja, via de poep uh, ja, je lichaam weer verlaat. En dat dus, is gunstig. Dat zijn, in ja. dit geval is het gunstig, maar dat zijn eigenlijk dus slechte bacteriën. Want je wil normaal gesproken toch, neem ik aan... dat de voedingsstoffen mm. die je tot je neemt juist ja. ook wel in het bloedbaan worden. Ja, opgemaakt. misschien uh, een beetje verhongerende bacteriën. Uithongerbacteriën. Maar hoe helpt dat dan om de dikke mensen af te laten vallen? Nou, die dikke mensen hebben juist bacteriën die heel erg... Um, heel erg efficiënt zijn. Ja, of enthousiast <laughs> zijn of efficiënt zijn om die vetten uh, en suikers op te nemen. Dus die vervang je tijdelijk. Ik dacht dat eigenlijk is... altijd dat dikke mensen vooral dik waren omdat ze ontzettend veel vreten. <laughs> ja, dat is niet zo. Oh. Ze zo, ja, nee. Je, je, je, je, oma zeiden wel eens dat je dik kon worden van de lucht, hè? Maar volgens mij is het zo. Volgens mij kunnen sommige mensen doen? echt ja, dikker nee. worden dan anderen. Ja, maar ja dat, een beetje. Maar ik bedoel, als je echt zo, weet je wat, wat je die programma's wel eens ziet van die families met van die vetschorten. Ja. Dat, dat ja. is toch niet alleen maar van de lucht, hè? nee. Maar, maar laten we zeggen dat er wel verschillen zijn als ik jou uh, een, een vet dieet geef, of uh, voor iemand anders. is. Er zijn hele verschillen in hoe je dat vet opneemt. En uh, ah, okay. of je er echt dik van wordt of niet. Ja. Ah, Oké, okay, maar u heeft dus de poep, de gezonde poep, die heeft u dan van de, do de donor poept? En ja. wat gaat u daar dan mee doen? Moet trouwens, moet het moet trouwens verse poep zijn. Ja, het moet vers zijn. Ja, ja, dus je moet je, je, Ja, nee, maar, sorry ja, dat je dat onderbreekt, maar het is toch wel ja. een belangrijke kwestie. Geen oude poep. Geen oude, Geen Geen oude. Dus, dus, dus die poep. Dus nee. de poepdonor is ter plaatse en produceert nee de, Nee, nee. Hij, wat hij ochtends produceert, dan je ze een beetje... Uh, waar, nou ja, als, uh, Zout over, zout water over en dat brengt hij dan naar het AMC. En dat zout water, is dat goed om de bacteriekultuur ja, te, te houden? Ja, de bacteriën die niet van lucht houden. En dat zijn die uh, uithongerbacteriën. Oké, okay, oké. Okay, okay, ja. okay. okay. okay, okay. En dan gaat het naar het AMC, zoals u zegt. En dan, wat gebeurt ja. er dan met de poep? Ja, die, uh, die, uh, met een uh, soort ja, mixer uh, vermengen we die tot een... Uh, zodat uh, ja, de harde stukjes en zo weg zijn. En dan krijg je een soort halve liter oplossing... Zo, die er als chocolademelk uitziet. Ja, en die, en... Uh, ja, die krijgen mensen via een slangetje in de maag terug. Dus, de... het... oh. dus je drinkt dan de chocolademelkpoepshake eigenlijk gewoon? Ja, door. maar je drinkt het niet. Oh. Maar, want, maar je, je geeft het via een slang die voorbij de maag ligt. Zodat, zodat als je, want als je het zomaar zou opdrinken, als je het al zou willen... Dan gaan al die bacteriën dood door het zuur in de maag. Dus je moet zo'n slangetje oh ja. hebben die voorbij de maag ligt. Oh, maar dat is echt dubbelgat voor. Dus is, dat is gewoon echt wel best wel heel eng... dat er in zonde in je neus hè, komt er dan. Ja. en, en ja. dat Dus je krijgt poep in je neus... Ja. Ik wil het met me ja. eens zijn, dat is toch wel even een dingetje. Ja, uh, Obeze mensen eten alles, maar poep gaat toch wel een beetje verder. Ja, en vooral door je neus. En door je neus. Inhaleren van poep eigenlijk. En dan gaat het ook nog helemaal door je slokdarm, door je maag, in je, in je dunne darm. En daar wordt het eigenlijk pas uh, aan de darmen ja, gegeven. Ja. Ja, precies. Ja, zo is het. En ja, je, ja moet er wel wat, je moet er wel wat voor over hebben. Die ze bijna zeggen: dit is een soort bijbelse straf als je te ver hebt Ja, dat klopt. En, ja. en hoeveel ja. gewichtsverlies bereikt een nou, daar met, dan aanbieding uh, Het grappige is dat mensen niet afvielen in ons onderzoek, maar je ziet wel dat ze, wij gebruikten mensen die suikerziekte hadden. Oké. Okay. Oh, ja. En hebben ze zes weken gecheckt en hun suikerziekte verdwijnt. En we doen nu onderzoek langer om te kijken of ze dat werkt ook afvallen. Maar de eerste jaar, de stap. De stap dat je van, van een dikke suikerziektepatiënt naar alleen maar uh, dik bent, dat is best wel groter. Want van dik zij het alleen ga je niet dood. Dus nee, nou, zou ik niet dood. dood. Dus eigenlijk werk. hebben we het belangrijkste probleem... zou je hier deeltelijk melden controle. Ja. En dan in, in, in combinatie met een dieet zou, zou het echt een... Maar ja. de, kunt u zich voorstellen dat het voor ons... en waarschijnlijk de mensen die nu zitten luisteren... een beetje lijkt op een 1 april grap? Zeker, zeker. Maar voor ons, uh, wij, ik laat zeggen dat ik niet... Uh, dit de rest van mijn leven gaat doen hoor. Maar dit, dit geeft ons een hele mooie manier om die, bacteriën, die uithongerbacteriën aan te tonen. En die gaan we natuurlijk ooit een keer in een drankje stoppen of in een lekker is dat, is, dat ja. dat, is dat inderdaad ook gewoon algemeen geaccepteerd? Dat, dat het voor mensen heel verschillend is hoe ze reageren. Of, en dat dat komt door die bacteriecultuur die ze al dan niet in hun. Ja, ja dat is algemeen geaccepteerd. Okay. Nu, ja. Maar ja. moeten wij dan af van het taboe op poep? Ja, dat, ja nou ja, ik, het zou mij niet verbazen als je over tien jaar bij de huisarts je, je, je poepsempeltje inlevert. En dat die samen met uh, hoe zwaar je bent en of je familie uh, overgerichteerd kan zeggen... je hebt zoveel kans om dik te worden. Ja, ik denk dat je er vanaf moet Oh maken. ja, precies. Dus het is ook nog een ja. diagnostisch tool ook. Hè? Ja, absoluut. Moet ja, het mensenpoep ik zijn? Ik... Wat zeg je? Moet het mensenpoep zijn? Of ja. kunnen we ook andere dierenpoep gebruiken? Nee, <lacht> nee het is echt mensenpoep. Ja, nee, we vragen het ook ja. omdat we natuurlijk dat, dat, met, het, met het poepschandaal bij de vleesverwerking zit. Ja, ja, en ja, dat, dat, dat je, dat je denkt, juist. nou eigenlijk ja. heb je het dan meteen al geregeld. Ja, ja, ja. Een soort nee, vrije, vrije zou ik distributie. niet aan willen raden. Nee, oké. Okay. Oh, we gaan dat niet doen. <laughs> nou, nee. uh, ja, uh, uh, ja. Nee, nou, ik vind het, ik vind het fascinerend. Ik, ik ben heel blij dat het u is gelukt en ons is gelukt om hier een serieus gesprek over te hebben. Ja, ja, nou, ik mooi. Ik hoop dat ja, nou. je niet het zo wordt. Nee, nee. Het was uh, bijzonder verhelderend. Okay. En, en dat is een luchtja. Maar nou, Tot ziens. <laughs> ja, Dag tot een nieuw dorp. Dag. Dag. Echte jammer. Ja, dan de liefdespanter. Hij is deze week weer vijf ruggen van zijn jaarinkomen kwijtgeraakt. Dagboek van de liefdespanter. Deze bezuinigingsweek heeft mijn gezin om en nabij... de 4000 euro netto op jaarbasis gekost. Dat is een optelsom van het verdwijnen van de algemene heffingskorting... vermeerderd met de verdwenen kinderbijslag... licht gecompenseerd met arbeidstoeslag... 4000 piek. Die komt bovenop de dikke 3500 euro die we al hadden gedropt aan het begin van het jaar, toen de firma Rutte in zijn wijsheid besloot dat wij niet langer een bijdrage in de kosten van de kinderopvang van nodig hadden. Enigszins gechargeerd staat de rekening voor Huizenheemskerk in dit prachtige jaar 2013 dus op 7500 euro netto. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik vind dat veel geld. En kon ik die kinderopvangtoeslag nog wel compenseren... door simpelweg minder kinderopvang af te nemen? Ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik deze tweede lastenverzwaring... op het gezinsbudget in mindering moet brengen. Ik zou mijn twee oudste kinderen van hun studie kunnen afhalen. Dat geldt aanzienlijk. Te meer daar ze dan ook zouden kunnen werken en naar mij kostgeld betalen. Wat ook kan, zelf een kinderopvang beginnen. Waarvoor men dan niet hoeft te betalen op voorwaarde dat de kindertjes van 8 uur s ochtends tot 6 uur s avonds op een steenkoude zolder sneakjes in elkaar zitten te naaien. Een beproefd economisch derde-wereldmodel dat een kostenpost omtovert in een voor inkomsten. Daar zou het kabinet wat van kunnen leren, maar het is misschien strafbaar. Waarschijnlijker is dus dat we de verdwenen kinderbijslag korten op stiklaas en op verjaardagen en de algemene heffingskorting op luxe, horeca bezoek en de nieuwe schoenen van mevrouw Lieterspanter. Dan maar niet consumeren en wie weet komen we wel de winter door. Intussen vragen wij ons af: lieve regering, wanneer gaat u eens bezuinigen op zichzelf? Dagboek van Lieve Lieterspanter. Ja, het loopt tegen twee en een Nederland slaapt. Heel Nederland. Nee, want ergens is een kamer waarvan de wanden zijn bekleed met lood en aluminiumfolie. En daar raakt die ad over onze hulpeloze cybersukkels. Hele dag Eddie. Ja, goeiedag. Hey de blendel, wat vind je daarvan? Um, ja. De... Neem de tijd, Ed, hè? Wat zeg je? Neem je tijd, hoor. Ja, nee. Nee, we hebben tijd zat, hè? Nee, ja, ja een, een leuk idee vooral. Maar uh, of het uh, er echt uit gaat komen, dat uh, vraag ik me af. Ja, het is toch gewoon een, een beetje een verdienmodel... om uh, gewoon de, de oude content uh, te pushen, hè? Gaat niet werken, dus. Uh, we gaan zitten we oude content. Misschien voor die anderhalve persoon die niet helemaal weet wat Blender is... Uh, misschien nog even uitleggen, hè? Ja, nee, het wordt een uh, systeem waarmee... Uh, nou ja, het content van andere uitgevers uh, gaan verkopen. Hè. Een soort uh, app uh, wordt het waarmee je dan artikelen kunt kopen. Oh ja. En hoe weet ik dan wat voor artikelen er zijn? Uh, nou, ik heb zelf nog niet uh, de hele app uh, doorgelopen. Maar uh, ja, volgens mij uh, werkt het gewoon als een soort uh, voorpagina... waar je in kunt zoeken en uh, op die manier uh, artikelen kunt kopen. Weet je wat je het vroeger noemden? Een knipselkrant. Ja, eigenlijk is dat... Uh, leesmap. Er. Ja, de, nee, de leesmap had je hele boekjes in de knipselkrant. Het was dan door mensen verzameld, uitgeknipt en gekropuleerd op, uh, op een wit papiertje. En dat zat dan uh, met de krant erbij, de datum en zo. En dan wist waar het vandaan kwam. Wow. Dat was dan, uh, ja, dat was eigenlijk blendel 1.0. Dit was dood voordat ik begon te leren lezen, geloof ik. Dat denk ik. Maar het was, uh, nee, dan kreeg je alcohol op je bureau en dan was je, op je, was je weer op de hoogte. Van wat het bedrijf vond dat jij moest weten. Ja, jongens. Hmm, okay. Nou, jij vindt het dus niks. Goed, Ed. dankjewel. Microsoft koopt Nokia phones. Goed idee. Of is het een laatste one hopes move van twee bedrijven die de boot gemist hebben, Eddie? Uh, het is denk ik sowieso wel een beetje een laatste one-hoops-move. One ja, maar, precies, uh, ja. Het... het, uh, het of het gaat lukken zal er van afhangen, denk ik, hoe ze het in het bedrijf snel weten te integreren. Als ze ja. dat niet uh, kunnen doen, waar het nu al een beetje op lijkt, omdat ja, ja. de tabletdivisie en de telefoons apart blijven, oh, dan uh, wordt het uh, wel lastig. Ja, de ja. tabletdivisie is van Microsoft zelf en de telefoondivisie van Nokia dan, hè? Um, ja, nou ja, dat is... Uh, ja, precies. Maar de Nokia komt er dus nu bij, zeg maar. Ja, precies. En de telefoondivisie, dus dat wordt ook Microsoft gewoon. Ja. Precies. Maar uh, ja, die divisies blijven nog wel onafhankelijk van elkaar, tenminste het lijkt dus tot nu toe op. Ja, ja. precies. Heb je en... überhaupt eigenlijk van die Windows 8? Uh, heel, ik, ik vind het zelf wel heel mooi eruit zien, maar uh, als je ja, een grote laptop hebt dan werkt het niet echt lekker. Hè? Nee, het is een beetje op touches, dit. Ja. ja. Dus, voor, uh, nou ja, op zich ik heb het wel eens aan uitleggen dat, dat het grote idee is dat je dus al die devices allemaal touch worden... Dat alles wat je dan verandert in op het ene device automatisch synchroniseert met alle draagbare devices. En andersom, dus uh, theoretisch, zoals wel, vaker met de Microsoft, is het wel een slimme dag allemaal. Maar ja. Yeah. Hmm. Ja, en uh, nou ja, Microsoft is natuurlijk heel groot in het uh, bedrijfsleven. of vooral veel groter dan Apple uh, als je de desktop-computers uh, kijkt. En ja. nou ja, uh, daar zit je meestal nog niet uh, op zo'n uh, systeem uh, te wachten. Dan. Ik geloof dat er nog heel veel bedrijven, zelfs met XP-computers, uh, er en der uh, hebben staan. Hey, hey Ed, en de Google Glass, dat is zo hartstikke gevaarlijk in het, uh, in het verkeer. Ja, eigenlijk is alles gevaarlijk in het verkeer ja, als je precies. je aandacht er niet uh, bij houdt, uh, denk ik dan. Hè? Ja, maar ja, maar gewoon een bril op je kanus die de hele tijd e-mail aan het voorlezen is en je fotoalbum van de dingen die je onder de tafel hebt geschoten. Oh, dat was met die Samsung. Heb je, heb je dat gezien, dat horloge-ding wat ze hebben nou? Die smart ja. Dan kan je dus onder de tafel, dat is de volkskrant geschreven, die vieze rikken. Die dan, dan zet je je hand een beetje onder de tafel aan het hangen... en een beetje kutjesfoto's gaat zitten maken van mensen onder de tafel. Wat een zieke geest ben je als je dat bedenkt, hè? Ja, dat uh, kan je met je mobieltje ook, uh, denk ik wel. Naar, hè? Dat, ja, precies. net bij de Google Glass. Hè? Je hebt ook al de auto's waar uh, zo'n head-up-display in zit... zodat je kunt zien hoe hard je rijdt en zo. Op je, dat zie je dan gewoon op je ja. auto rijdt. Ja, precies. Dus eigenlijk zeg je ook uh, allemaal, weer, allemaal weer gezeik om niks. Dat zeg je eigenlijk nu. Nou ja, op zich vond ik het wel opmerkelijk dat ze er al zo snel bij zijn uh, bij de overheid. Hè. Dat er in ieder geval mensen zitten die denken van oh, misschien gaat er ook nog wel iets mee gebeuren. Maar Dat is weten dat de bestaat, hè. Wat zeg je? Oh, sorry. Zeg maar ja. de, doe jij dat ook wel eens, Ed, met je gsm? Beetje vieze foto's maken, stiekem. Nee, dat zou ik nooit doen. Nee, precies. Ik geloof het ook nog, weet je dat? Helemaal <laughs> serieus. Nee, echt niet. Nee, ja, nee, goed, goed, Ik niet. moet. Uh, ik altijd, als, als ik een vieze plaatje nodig heb, dan heb ik een heel internet. Uh, ja, mooi gesproken. Hey, luister eens even in drie woorden. Vingerafdrukweigeraars, vind je daarvan? Ik vind het wel mooi uh, hoe ze zichzelf een heel veel problemen brengen om een, uh, een punt uh, te maken. En ik denk dat dat op zich wel een goed punt is. oké, ja, okay, fantastisch. Nou, Ed, hartstikke bedankt. We zijn er doorheen. We moeten het nog even afsluiten. Dus uh, de mazzel! Tot ziens. Doei! Zo. En nou, wat vond je ervan? Nou, ik, uh, ik vond het gezellig. Ja, dat is, nou ik ook. En uh, nou ja, goed, sorry dat we... Uh, we hebben geprobeerd uh, onze socialistische vriend... Uh, ja, ja, toch uh, allerlei narigheid te ontfutselen. Het vuur aan ja, de schenen. Het, het, het, het bijna nog, we zijn bijna nog bozer op Rutte dan op hem. Dus het is een verwarrende avond geweest. Dat was ook zeggen. zo charmant, hè? Uh, ja, nou, we vonden hem ook pedant op de, Twitter. Maar dat, uh, nou ja, dat heb je, merk je van dichtbij weinig van. Ja, wat vond jij ervan? Nee, leuk. Het was een hele gezellige avond, Jan. Ik ben blij dat je er was om de zieke Jan Roos, die wij van die vier beterschap wensen... Ja, beter. He ja, Jan. te vervangen. En nu gaan we naar het nieuws. Dag. Da. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Houd het dan nooit op!